1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, kritiek van Rusland op Amerikaanse erkenning van de oppositie in Syrië. Veel meer masterstudenten door langstudeerboete en Duitse politie doet inval bij Deutsche Bank. Regen vandaag en natte sneeuw, maar ook wat zon tussendoor. Het wordt 1 graad in het oosten tot 5 graden aan de kust. Morgen een dag met zon en bewolking. In de avond wat neerslag en een koude zuidoostenwind. Temperaturen rond het vriespunt morgen en vrijdag dan dooi en regen of sneeuw. Rusland heeft kritiek geleverd op het besluit van de Verenigde Staten... om de Syrische oppositie te erkennen als legitieme vertegenwoordiger van het volk. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS zich niet houdt aan internationale afspraken. Correspondent David-Jan Godfrey in Moskou. Eh, waarom zou Amerika zich volgens Rusland nou niet aan de afspraken houden? Nou, volgens uh, minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is er afgesproken een paar maanden geleden dat er geprobeerd zou worden om vertegenwoordigers van president Assad in Syrië... en de oppositie aan tafel te krijgen, om die te laten onderhandelen. En uh, uiteindelijk tot een overgangsregering te, te komen. En met deze stap, dus erkenning uh, door de Verenigde Staten uh, van de oppositie... als enige vertegenwoordiger, uh, vertegenwoordiger van het Syrische volk, wordt die afspraak geschonden, uh, zegt Lavrov. En daarmee valt het, dus, valt, het, valt, het, valt het hele akkoord dat destijds is gesloten, daar valt de bodem onder vandaan. Ja, Rusland komt een beetje alleen te staan. Gelooft Rusland echt nog wel in zo'n dialoog? Um, ze zeggen van wel. Ze zeggen ook dat ze daar nog steeds achter uh, staan. Uh, ze zeggen ook van het is nog maar een paar dagen geleden dat de Amerikanen ons hebben gevraagd om uh, president Assad vrijwillig te laten aftreden. Dus die, uh, die, die dialo dialoog die, die moet nog steeds doorgaan. Alleen zeggen ze, van ja, dat, kennelijk uh, willen de Amerikanen niet meer... en uh, daarmee komt er een eind aan. Kijk, ze verwijzen voortdurend naar chaos in andere landen... waar uh, regimeveranderingen hebben plaatsgevonden in de Arabische wereld. Met name Libië en Egypte. Maar wat er natuurlijk ook achter zit, is dat, uh, dat Syrië een langjarig... Uh, ja, bondgenoot is van, van de Russen al tientallen jaren... en uh, bijvoorbeeld ook veel Russische wapens kopen. Nou, dat zit erachter en dat willen ze natuurlijk uh, liever zouden houden. Met name omdat Syrië ja, zo'n beetje de enige overgebleven bondgenoot... van, van de Russen is in het Midden-Oosten. Ja, het houdt niet over. David-Jan Godva in Moskou. Er zijn in september veel meer studenten begonnen aan een masterstudie dan voorgaande jaren. Het gaat om ongeveer 42.000 studenten extra en dat is toch een stijging van 8%. Volgens de vereniging van universiteiten hangt dat hoge aantal nieuwe masterstudenten samen met de langstudeerboete. Die was voor veel studenten aanleiding om sneller te studeren. Om nog voor het begin van dit studiejaar hun bachelor af te ronden. En die mensen zijn nu massaal doorgestroomd naar de masterfase. En ook zien de studenten een toenemende instroom van buitenlandse studenten. Het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven voor een bachelorstudie is dit jaar vergelijkbaar met andere jaren. Dat zijn er zo'n 43.000. In Duitsland heeft de politie een inval gedaan... in het hoofdkantoor van de Deutsche Bank. Daar zijn vijf mensen aangehouden. Ze zouden betrokken zijn bij grootschalige belastingontduiking. Correspondent Tim de Wit in Berlijn. Wat is er aan de hand, Tim? Nou, de vijf medewerkers zouden deel uitmaken van een grote inter internationale bende... die in de afgelopen jaren miljoenen aan belastinggeld achterover heeft gedrukt. En dat deden ze via de handel in CO2-emissierechten. Dat zijn de rechten die je als bedrijf kunt kopen om je CO2-uitstoot te compenseren. Nou, het is niet een hele nieuwe zaak. De zaak loopt al enkele jaren en zorgt al voor invallen in andere Europese landen ook. Ja, en Nu blijkt dus dat er vermoedelijk ook medewerkers van de Deutsche Bank bij betrokken zijn. Ja, een soort, soort witwastoestand is het. Ja, inderdaad. Ja. Deze medewerkers zouden via de geldstromen van de bank vermoedelijk dit geld hebben witgewassen. En het gaat om enorme bedragen. Wat nu bekend is, zouden ze, dat, zouden ze in elk geval zo'n 230 miljoen euro op die manier achterover hebben gedrukt. En vermoedelijk zelfs meer. En ja, ze deden dat op een dusdanig slimme manier dat de Duitse fiscus er in elk geval niet achter kon komen. 230 miljoen, vijf medewerkers dus. Um, wist daarmee de bank, de Deutsche Bank zelf, er ook van? Ja, dat is nu een beetje de vraag natuurlijk. Uh, eerlijk gezegd is het niet helemaal nieuw dat er bankmedewerkers uh, bij de Deutsche Bank werden verdacht uh, in deze zaak. Uh, twee maanden geleden werden er namelijk een aantal mensen op staande voet ontslagen door Deutsche Bank. Toen er berichten over mogelijke belastingfraude via de bank naar buiten kwamen, nou dat de bank reageerde... Toen natuurlijk heel snel om verdere verdachtmakingen van zich af te kunnen schudden. Maar ja, nu vandaag dus deze uh, grote inval. Er zijn heel veel boeken in beslag genomen ook door uh, justitie en politie. Ja, en, en dat moet uitwijzen hoe deze groep medewerkers jarenlang ongestoord... zoveel miljoenen euro's heeft kunnen witwassen onder de ogen uh, van hun collega's. Dus ja, of het om een kleine groep bankmedewerkers uh, ging... of dat de bank nog op grotere schaal bij deze fraude betrokken was... ja dat zal nu uit uh, onderzoek moeten blijken. Dat gaan we nog horen. Tim de Witte in Berlijn. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Minister Dijsselbloem van Financiën steunt de plannen om bankentoezicht in Europa door de Europese Centrale Bank te beperken tot banken met een balans van meer dan 30 miljard euro. Voorwaarde is wel dat de Europese Centrale Bank, de ECB, ook bij kleinere banken in problemen toch rechtstreeks kan ingrijpen. Dat is tenminste de inzet van minister Dijsselbloem van Financiën straks tijdens overleg met zijn Europese collega's in Brussel. Nederland hecht eraan dat we bankentoezicht in Europa veel, veel sterker maken. Dus we gaan zorgen dat die kwaliteit op orde komt en dat de ECB daar een sterke rol in krijgt. De ECB krijgt daar de bevoegdheid toe om in ieder geval bij de banken die Europese steun nodig hebben direct te kunnen ingrijpen. In de tweede plaats bij de grote banken.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 Uh, en we gaan geen risico's uh, overdragen aan anderen... Uh, zolang we er zelf geen invloed op hebben... Uh, zonder dat het hele uh, mechanisme, zoals het wordt genoemd, klaarstaat. Eerst moet de toezicht goed geregeld worden, zegt u? Het moet echt goed geregeld worden. Ja, dus wij hechten echt aan een um, gefaseerde invoering, geleidelijke invoering. Wij gaan onze banken pas overdragen aan die Europese toezichthouder... als we zeker weten dat dat daar goed geborgd is. Uiteindelijk moet er een depositogarantiestelsel komen. Ja, betekent dat dat we toch voor de schulden van Zuid-Europa moeten opdraaien? Nou, het Europese depositogarantiestelsel is echt nog heel ver weg, wat mij betreft. Maar het komt er wel? Nou, je kunt je ook voorstellen dat je de depositogarantiestelsels... tussen de verschillende landen gelijk trekt en gelijk maakt. Maar dat de verantwoordelijkheid nog wel nationaal blijft. Kijk, daaraan voorafgaat gewoon dat we alle problemen... die nu nog in veel bankensectoren zitten... echt hebben opgelost en hebben gesaneerd. Dan pas kunnen we de verantwoordelijkheid echt gezamenlijk maken. En dat is nog heel ver weg. Wanneer bent u vanavond tevreden? Vannacht. Als we hebben besloten tot een Europees bankentoezicht... wat ook echt kwaliteit in zich heeft. En niet een politiek vluggertje hebben gemaakt. Zo, minister Dijsselbloem van Financiën en Peter Blok sprak met hem. Bij Tessel is een bultrug gestrand op het onbewoonde eilandje De Razende Bol. Die bultrug die ligt nog voor een groot deel onder water in uh, een geul. En Natuurcentrum Ecomare is een reddingsactie begonnen... om die bultrug een walvis van 12 meter lang terug in zee te krijgen. We hopen dat dat voldoende zal zijn als het hoogwater wordt, dat het beest weer op eigen kracht weg kan. En als dat niet het geval is, ja, dan gaan we het dier helpen. Maar voor nu, op dit moment, wachten we het even af. Het referendum in Egypte over de conceptgrondwet wordt uitgesmeerd over twee dagen. Er zouden te weinig rechters bereid zijn om op de stemming toezicht te houden. In grote steden als Cairo en Alexandrië en acht andere regio's... kan zaterdag worden gestemd en dan de zaterdag erop in de rest van het land. Volgens de Egyptische wet moeten rechters toezicht houden op zo'n referendum. Een vereniging van rechters zegt dat de meeste rechters niet willen meewerken aan de stembusgang. De oppositie in Egypte blijft bij de eis dat het referendum helemaal wordt geschrapt... omdat die conceptgrondwet niet democratisch tot stand zou zijn gekomen. Hulpdiensten zijn vanochtend met spoed uitgerukt voor een screensaver op een basisschool in Utrecht. Een voorbijganger meldde dat er brand was in een klaslokaal. En toen de hulpdiensten bij de school aankwamen bleek dat er op een digitaal schoolbord een screensaver was te zien van open haard. Heel gezellig, van buiten leek het daardoor alsof er brand was. De politie is toch blij met de melding. Ja, op zich vinden we het toch wel goed dat uh, die passant alarm heeft geslagen. Want voor hetzelfde geld uh, woedt wel brand uh, in een school. Ja, en dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk kunnen reageren. Uh, ja, op zich ook wel begrijpelijk dat hij het gedaan heeft, zeker. In een kinderdierentuin in Nuenen, in Dierenrijk, is vorige maand een tweeling geboren. Een dierentuin meldt die geboorte nu pas, omdat inmiddels duidelijk is dat de dieren gezond zijn. Het zijn volgens de woordvoerder de enige twee ijsbeerjongen in Nederland. De moeder en haar twee jongen zullen voorlopig nog niet in het buitenverblijf komen in Nuenen. Want, wordt gezegd, de diertjes zijn nog kwetsbaar. Wel zijn in de dierentuin rechtstreeks beelden te zien van het verblijf. Sport. Tennissen bij het Master Tennis Toernooi in Rotterdam is titelverdediger Robin Haasen als eerste geplaatst, hoewel hij geen goed jaar heeft gehad. Op de wereldranglijst zakte Haase van de 33 ste plaats naar de 56e. En om weer te stijgen, heeft Robin Haase een nieuwe coach, de Spanjaard Marcos Gorris. Er zijn zelfs plannen om een commercieel team op te richten. Het idee uh, dat is om een sponsor te vinden, zodat het makkelijker is om, uh, om het allemaal te financieren. En uh, tennis is een dure sport.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 met mij werkt, dan is dat precies dat wat ik ervan had verwacht. Tijdens Robin Haas in gesprek met verslaggever Erik van Dijk. Het is 12 over 1. Hoe is het op de weg? Dat weet Dennis Mooi van de ANWB. Een hele goede middag. Nou, in de oostelijke helft van het land is het op veel plekken prachtig wit. En daardoor is het daar uh, plaatselijk glad. En door die sneeuw uh, staat er ook file op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoendelo 4 kilometer. Andere kant op staat er tussen Hoendelo en Kootwerk 2 kilometer file. Er is vertraging op het spoor. Want door een aanrijding rijden er tussen Edewageningen en Arnhem geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Rusland is boos op de VS. Nu Washington de oppositie in Syrië erkent. Er zijn veel meer masterstudenten en dat komt door de langstudeerboete. En de Duitse politie doet een inval bij de Deutsche Bank op zoek naar fraude. U hoort het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden, bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.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 In De Tiende van Tijl bespeelt Tijl Backhandje als nooit tevoren. Met klassieke muziek en een modern jasje. Laat je raken door bijzondere uitvoeringen. Laat je meevoeren door een uniek optreden van Sarah Kroos... en het Nederlands Blazers Laat je verrassen door Tijl. De Tiende van Tijl, vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 3. Als vertegenwoordiger van MKB Brandstof... spreek ik regelmatig met ondernemers. En wat hoor ik dan nog wel eens?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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met boomverzorger Willy Deteger. Naar aanleiding van de reddingsactie voor de oudste boom van Nederland. In de praktijk speelt zich deze week af bij het Obesitascentrum Amsterdam. Dan krijgt mevrouw Lever een maagverkleining. Ze is er heel blij mee. Maar of ze het iedereen kan aanraden? Nou, ik zou zorgen, als, je, als je slank bent. zou ik zorgen proberen dat zo te houden. Ik zou dat echt. Uh... Maar ik vind het dan een prachtige kans die wij krijgen. Absoluut.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 Ja, er wordt hard gewerkt om de oudste boom van Nederland te redden. Dat gebeurt in het Brabantse Sambeek. En daar staat een linde met een omtrek van bijna 8 meter... die flink onder handen wordt genomen door een aantal boomverzorgers. En die doen dat helemaal voor niks, want geld om die boom te redden... is er eigenlijk niet of nauwelijks. In deze werklunch vandaag een van de boomverzorgers, Willy Detige. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even over die boom. Hè. Het is uh, niet uh, helemaal duidelijk hoe oud die boom nu is. Minimaal 400 jaar wordt er gezegd, maar bij de boom staat een bordje... Duizendjarige linde. Dat duizendjarige staat dan wel tussen aanhalingstekens. Uh, weet u het? Nee, eigenlijk weet niemand het. En omdat die boom dus uh, vroeger een etage -linder is geweest... en uh, uh, vanuit uh, een wortel weer een nieuwe stam in die oude boom is gegroeid... weet er niemand mee helemaal uh, van wanneer die is. Feit is in ieder geval dat het heel oud is... En ja, iedereen is het eigenlijk wel een beetje over eens... dat de kans wel groot is dat het een beetje de oudste boom van Nederland is. Ja, maar bijvoorbeeld, ik heb dat vroeger op school nog wel geleerd... dat kun je dan zien aan de jaarringen... maar eh, omdat er dus een nieuwe boom eigenlijk in is gegroeid... is dat niet meer te achterhalen? Nee, want het oude stuk is dus gewoon eigenlijk alleen een schil... die om de nieuwe stuk heen zit. Ja, ja. Um, maar goed, of het nou uh, 400 jaar is... of, of misschien zelfs duizend jaar dan, dan is het eigenlijk... ik dacht eigenlijk dat de oudste boom veel ouder zou zijn in Nederland. Nee, in Nederland hebben we bijna geen echte oude bomen meer. Als je in de landen om ons heen kijkt, uh, Engeland bijvoorbeeld, daar staan nog bomen van duizend, nou, tweeduizend jaar. Die zijn helemaal niet ongewoon. En er staat ook een boom van vier, vier en half jaar. Uh, hier in Nederland komen de bomen niet eens meer in de puberteit. Kijk dat is wel mooi gezegd. Even naar deze bewuste bomen. Wat is hier nou precies het probleem mee? Nou, het is niet echt een probleem, maar je kunt je misschien voorstellen als je dat voor je geest probeert te halen. Er is een oude boom uh, die van binnen rot is. Er is een nieuwe boom is daar ingegroeid. Die staat daar nu zo'n beetje boven. Die overgroeit zeg maar het oude gedeelte. In de jaren zestig uh, is er tijdens een storm zijn er stukken uitgewaaid. Kopijn heeft toen de tijd, in de boomchirurgen tijd. daar een heleboel kabels en, uh, en, en stukken metaal in gemaakt. om die boel bij elkaar te houden, zodat die uit elkaar zou vallen. En ja, daarna is, uh, is Piers Floris nog daar een keer in bezig geweest. om daarin te snoeien en te doen. Maar uiteindelijk hangt er een heel netwerk van kabels en van metaal in. Om die boel bij elkaar te houden. En wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. Is, bestaat uit twee gedeeltes. We snoeien de boom zo. zodat er geen zware takken uit gaan vallen. We snoeien hem zo. dat we op de mijn. Uh, die kabels en dat ijzer uh, eruit kunnen hebben. zodat die boom weer op zichzelf kan mm -hmm. staan. Ja. En daarnaast, daarnaast. verbeteren we de plek waar die op staat. zodat hij daar optimaal kan groeien. En uh, ja, dat hij gewoon dan straks weer helemaal op zichzelf zal staan. En dan is, uh, is, is het gewoon heel nou, goed mogelijk dat die boom daar nou. makkelijk nog duizend jaar mee kan. We, we zaten even op uw site te kijken en daar, daar, daar staat volgens mij van dat bomen eigenlijk niet gesnoeid willen worden. Hè? Nee, we snoeien ze hier omdat wij niet willen dat er een zware tak uitvalt. Maar dat is in het leven van een boom heel normaal als er een zware tak uitvalt. Ja, ja, dus, uh, ja goed. Ja. Nou, goed. Uh, in dit geval zullen we maar zeggen dat die boom uh, op deze manier toch een beetje wordt geholpen. door maar liefst vijf boomverzorgingsbedrijven, die dat ook allemaal eigenlijk gratis doen. Uh, waarom is het welzijn van deze boom zo belangrijk? Nou, het, uh, ten eerste, het, het, wordt, uh, het initiatief is vanuit de Stichting Wereldboom. Ik ben de secretaris van de Stichting Wereldboom. Wat, wat en de is stichting dat voor een probeer... stichting? Ja. Wat is er voor club? Die, die probeert plekken te organiseren, plekken uh, te maken waar de bomen dus ook echt oud kunnen worden. Met name omdat we ontdekt hebben dat we de echt oude bomen in Nederland aan het verliezen zijn. En ja, juist daarom willen we plekken hebben waar de bomen ook echt oud kunnen worden. Onderzoek heeft ons geleerd uh, dat dat alleen kan als er ook een gemeenschap van mensen omheen is die zegt van ja, hé, hey, onze boom hoort bij ons, staat midden in onze gemeenschap. Uh, ja, daar blijft iedereen vanaf. En op die manier kan zo'n boom dan oud worden. Dus wij proberen aan de ene kant een plek te maken... waar die boom boomtechnisch gezien oud kan worden. En aan de andere kant daar een gemeenschap omheen te creëren... Uh, ja, die, die die boom in zich opneemt en daarvoor nou, zorgt. zegt van, dit is echt onze boom. Uh, en, en goed, deze, ja. deze boom voldoet aan al die voorwaarden. Maar goed, vijf kapiteins <lacht> op één schip gaat dat wel. Ik, bedoel, ik herinner me dat hele gedoe rond die Anne Frankboom in Amsterdam... Daar buitelden de boomexperts over elkaar heen. Ja, oh, maar dat doen we nog steeds. Maar wrijving geeft warmte. En uiteindelijk, als je wel van tevoren erover eens bent... dat je het eens gaat worden... Uh, ja, komt daar eigenlijk wel het beste uit. Het, het snoeien van zo'n oude boom is best heel complex. En dan is het eigenlijk wel heel positief... als je daar uh, ja, vijf heel verschillende meningen over hebt. Van de een ziet dit, de ander ziet dat. Heb je daar rekening mee gehouden? Ja, maar als we dit doen, wat gebeurt er daar dan? Nee. En ja, dat, dat is ook zo. Kortom, en uiteindelijk kom je dan op deze manier tot de beste oplossing. Ja, kortom, lekker bomen over de ja. aanpak en dan kom je wel ergens uit. Uh, ja, u, u praat er met veel liefde over, dat hoor ik gelijk. Waar, waarom wilde u eigenlijk ooit boomverzorger worden? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Um, ik ben er gewoon eigenlijk min of meer in gegroeid. Het ging eigenlijk vanzelf. <laughs> Voordat ik wist mooie. was ik ermee bezig. En ik, ik vond het eerst eigenlijk wel vrij domme gevallen. Want ze zeiden nooit wat terug. <laughs> daar, daar bestaat trouwens ook uh, andere meningen over. Want er zijn er zelfs dus prinsessen die met bomen praten. Ja, ja. ja. Nou, ik heb inmiddels ontdekt dat bomen op hun eigen manier praten. Ze zeggen niks, maar ze laten wel dingen zien. Wij noemen dat dan uh, VTA, Visual Tree Assessment... En daarbij kijken we zo van, nou, hoe ziet die boom eruit? Hoe ziet een gezonde boom eruit? En hoe wijkt dan zo'n boom af van een andere boom? En zo kun je een beetje zien wat er met die boom aan de hand is. En uh, ja, dat is eigenlijk wel heel interessant. En dan merk je dat hoe meer je erin verdiept... Uh, ja, hoe, hoe meer je ontdekt hoe complex die materie eigenlijk is. Ja. En dat maakt het dan weer leuk. Um, de boom is eigendom van Adriaan Stevens. En uh, die hebben we even aan de, aan de telefoon. Meneer Stevens, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lang is deze Linde Boom al in uw familie? Nou, dat uh, is al enkele uh, generaties. Ik, uh, ik zal er wel vertellen: ik ben dan ook uh, 80 jaar. En uh, mijn vader is dan 90 geworden. En mijn opa die heeft ook ongeveer die leeftijd bij En volgens uh, nagegaan is, dan zit de familie Stevens al uh, vanaf 1600, rond de 1660. Dat zij daar gevestigd zijn met een agrarisch bedrijf, ja, wat uiteindelijk uh, om, uh, een fruitbedrijf is. Een huh. gobber in hoofdzaak. Ja. Ja, en kunt u het zich nog herinneren, toen u kind was, speelde u toen rondom die boom of in die boom zelfs? Ja, denk erom. Het was gewoon een vast, een vast gegeven. Ik ben daar als kind gewoon mee opgegooid. En dit was toch een, een herkenningspunt in een dorp daar ja, bij de Lindebomen en die was toen al zo in de omgeving bekend, ondanks het feit dat men toen mindere waarde hechtte zeg maar, aan de natuur als nu. En dat is in de jaren gegroeid. en ik ben als het ware daarmee in, uh, in opgegroeid, zeg maar. Ja, en, uh, ja u kent het. Uh, het verhaal tegenwoordig, ja. uh, de natuur, dat is het gewoon tegenwoordig. Hè? Ja, ja, als de ja. natuur houdt, dan kan men bijna geen kwaad meer doen. Zag u hem echt achteruit gaan de laatste jaren, de boom? Nou, uh, het, ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon ieder jaar meevalt. Als men nu kijkt, dan denk je, komen hier nog blaadjes aan? Ja, hier komen blaadjes aan, miljoenen, miljoenen. En het is fantastisch, maar als men hem goed bekijkt... ...dan zit er nog voldoende leven rondom in diverse zeg maar, gedeelten van de stam. Maar ja, die boom die er van binnenuit misschien voor 100, 150 jaar weer is ontstaan... ...die krijgt nu toch verbinding met de gedeeltes van ja. rondom. Ja, je moet het eigenlijk zien om te weten... Ja. Wat ik nou eigenlijk bedoel. Nou ja, we, we, laten, we laten via onze, via onze site uh, laten we ook foto's zien van de boom. Dus mensen die meekijken via internet, die kunnen uh, in ieder geval plaatjes ervan zien. Uh, gaat, u, gaat u geregeld kijken bij de, bij de herstelwerkzaamheden? Nou, ik ben maar vrij regelmatig. Ik heb gisteren voldoende kou geleden. En ik had <laughs> ik vanmorgen van ook nog uh, verplichtingen en daarna... Heb ik die heren die zich daar aan het uitsloven zijn, mag ik wel zeggen, want nou valt het weer mee, mee maar vanmorgen was dat niet. En ik heb ze dan voorzien van, ja, een flinke postje friet met een kroket. en oh. een flinke daal erbij. En dan weten we, u moet ze toch af en toe ja. uh, weten ze van waarnaar. Ja, en koffie, daar begrijpt u wel. Ja, u, u verzorgt ja. ze goed en allemaal om die boom te redden uiteindelijk. Dank dat u even aan de telefoon kwam, meneer Stevens. Ja. Uh, ik ga nog even snel terug naar Willy Detiger. Uh, want die is druk bezig met die werkzaamheden. Nou, jullie worden goed uh, verzorgd. de Inwendige mensen ook. Want het is inderdaad uh, een beetje fris uh, in deze tijd van het jaar. Uh, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Is die boom uh, intussen gered? Of uh, kan er straks toch, als jullie klaar zijn uh, met een storm... wat ook bij die Anne Frankboom in Amsterdam gebeurde... Uh, dat die toch nog een keer omwaait? Ja, een boom is een, leeg, een levend organisme. Dus uh, dat kan natuurlijk altijd. Je kunt niks garanderen wat dat betreft. Maar we hebben dan in ieder geval het... Het beste gedaan wat we op boomtechnisch gebied op dit moment kunnen. Uh, om, om die boom. Uh, om, om ervoor te zorgen dat die boom zo min mogelijk risico loopt bij stormen. Ja, goed. Het ja. is dan altijd een balans zoeken tussen. hoeveel takken moet je eruit halen. om hem minder gevoelig te maken voor wind. Maar aan de andere kant zijn die blaadjes natuurlijk ook zijn voedselvoorziening. Dus haalt te veel weg. En dat doe je hem ook geen goed. Dus ja. daar moet je tussenin zitten. Delicaat evenwicht. Meneer Deder, u kunt wat mij betreft weer de boom in. Ik dank u wel. Oké, okay, en dank voor het gesprek. He. Succes <laughs> met het werk daar. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. In Nederland uh, wordt steeds dikker. Onze verslaggever Anne van der Veen kijkt daarom mee bij het obesitascentrum in Amsterdam. Dat is uh, onderdeel van het sint lucas uh, Ziekenhuis daar. En ze zijn daar gespecialiseerd in maagverkleiningen. Anne ging eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Nou, laten we maar gaan. Zullen we even kijken? Want je bent zeker heel benieuwd, hè? Ja. Nou, ik probeer het een beetje te rekken, want ik ja. vind het ook wel een beetje spannend, of ja. is dat... Uh... Is het ook? Nou, je ziet... Uh, uh, ik, je, we gaan niet naar binnen. We gaan buiten kijken. Uh, de patiënt is afgedekt, wordt ook niet... Uh, je kan niet zien wie het is, laat ik ja, het zo zeggen. Oh, okay. oh, nou, ik heb net gehoor, oh, ik hoor net van Zwarte Piet dat we naar binnen mogen. <laughs> Ergens anders in het ziekenhuis is mevrouw Lever. Zij is aan het wachten op de operatie. Nou, ik heb nog alle tijd, hè. Ik ga pas half twaalf, dus uh, ik heb nog alle tijd. Is tijd maar doorzien te komen. Nou, het valt mee. Ik, ik, het is helemaal goed. Ik heb het echt. Moet gebeuren. Hoe laat gaat de pyjama aan? Ik zo beginnen, want ja. het is een Voor mevrouw Lever is de operatie iets waar ze al tijden naar uitkijkt. Eindelijk zal het haar gaan lukken om af te vallen. Maar chirurg Bart van Wagensveld legt uit... dat je niet al te licht over zo'n operatie moet denken. Het beeld dat het alleen maar een cosmetische ingreep is... dat, dat is volstrekt onwaar. Het is een, een ingreep waarbij... Zeg maar bijkomende ziekten, zoals suikerziekten, hoge bloeddruk, slaapstoornissen... Eh, eh, tot, tot wel 80, 90 procent verbeteren of verdwijnen. En dat is pure gezondheidswinst. Nu horen we de hele tijd dat we moeten bezuinigen op die eh, zorgkosten. Levert dit dus ons uiteindelijk wat op? Ja, er zijn zeker getallen over. Het, binnen twee tot drie jaar eh, zijn de kosten terugverdient van deze operatie bij een patiënt die geneest van zijn suikerziekte. We gaan, we gaan, we gaan nu de OK op. We gaan even kijken wat, waar de arts nu precies in de ingreep is. In de operatiekamer zijn ze bezig met een moeilijke operatie. Meerdere keren per week doen ze een maagverkleining door middel van een gastric bypass. Maar deze patiënt is daar te zwaar voor. Hij krijgt een gastric sleeve, waarbij een deel van de maag definitief verwijderd wordt. Dokter, laat even zien hoe we... Hoe het eruit ziet. Mag je ook vloek op de radio of niet? Nee, dokker, nee het, is een heel, het, is een het is een moeilijke operatie, het is heel lastig. Het is heel moeilijk om erbij te komen, om het goed te zien. Uh, maar we gaan door en het moet tot een goed einde komen. Maar het is lastig, het is lastig. Ondertussen bereidt mevrouw Lever zich voor op de operatie. Ik heb een hele charmante onderbroek krijg ik aan, kijk. En dit is het schort. En dat moet dan. Ja, ik weet eigenlijk niet eens of ik er van voor of achter aan moet. Dus daar wordt een half uur voor uitgetrokken. Ik heb geen idee. Wij gaan daar gewoon even een half uur voor uittrekken. Ik zal nog even naar het toilet. Nou, en nog eventjes bijpraten. En dan uh, kijken of dit goed komt. En dan is het klaar. In de operatiekamer wordt met een Mooi. soort niet-machine de maag dicht geniet. Spannend hoor, het uh, Merk je het een beetje, de spanning? Een heel precies en moeilijk werkje. Het is een kijkoperatie. Mooi. De chirurg opereert terwijl hij op een beeldscherm kijkt. En al dat gele is vet, hè? Vet. Of niet? Vet. Ja. Het eten wat men tegenwoordig veel eet. Oké, okay. fire. Mooi. Ik ben zwaar onder de indruk, dat snapt u wel. Hè? Ja, ik, ik ook wel, het is uh, vrij lastig. <laughs> er zijn op dit moment zo'n 300.000 mensen in Nederland die al in aanmerking zouden komen voor zo'n operatie. Dat is heel veel. Ja. En, het, en, en er zijn ook heel veel mensen die. Uh, uh, daar nog naartoe groeien. Het is, het is, een, het is een zeer ernstig probleem. Ja, maar je kan je wel voorstellen hoe, hoe zwaarder een patiënt is, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. Want er is veel meer om doorheen te ploeteren, kan ik het ja, zo zeggen? Ja, heel moeilijk om, om de structuren zo te presenteren dat je ze kunt opereren. Volgens mij zijn we een soort, toch niet? Huh? En dan sta je er dus met je neus bovenop en komt een deel van de maag eruit. Ik dapje je. Nou, dat is hem. Kijk, dat zie je Dit hebben weg. we weggehaald. Weg. Maar dat je dit weghaalt, vallen de mensen dus enorm af. Het is een ongelooflijk geweldig resultaat. Het is heel bijzonder. Mevrouw Lever is ondertussen ook geopereerd. En verheugt zich op haar nieuwe slanke leven. Maar ze zal het zeker niet iedereen aanraden. Nou, ik zou zorgen, als, je, als je slank bent, zou ik zorgen proberen dat zo te houden. Ik zou dat echt... Uh... Maar ik vind het dan een prachtige kans die wij krijgen. Absoluut. Ja, morgen hoort u het, uh, hoe het de patiënten vergaat die al afgevallen zijn. Kunnen ze wel op gewicht blijven? Een belangrijke vraag. Niet alleen voor die patiënten. Ik denk eigenlijk voor ons allemaal wel. Um, dat morgen dus. Nu ga ik u vertellen wat we in stand.nl gaan doen zometeen. De stelling uh, gaat over de AIVD. Uh, namelijk uh, is het goed dat daar een derde op bezuinigd wordt. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Maar eerst het laatste nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Vanwege de inmiddels alweer afgeschafte langstudeerboete zijn er in september veel meer studenten begonnen aan een masterstudie dan voorgaande jaren. Dat zegt de Vereniging van Universiteiten. Het gaat om ongeveer 42.000 studenten, een stijging van 8 procent. De langstudeerboete was voor veel studenten aanleiding sneller te studeren om nog voor het begin van dit studiejaar hun bachelor af te ronden.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 AMW Verkeersinformatie. In de oostelijke helft van het land is op een aantal plekken sneeuw gevallen. Het ziet er dus uh, mooi prachtig wit uit. En daardoor staat er ook file op de A1 vanuit uh, Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoendelo. 8 kilometer. En er is vertraging op het spoor. Uh, de van en na, tussen Ede, Wageningen en arnhem rijden geen treinen. De vertraging kan er oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Berg. Het kabinet wil 70 miljoen euro bezuinigen op de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst, de AIVD. Dat is een derde van het totale budget. Resultaat? Veel kritiek van de oppositie. Uh, zou, uh, zo zouden de bezuinigingen ondoordacht en ook naïef zijn. Dat zeggen ze bij de oppositie. En uh, niet alleen de oppositiepartijen uit de kritiek. Ook voormalig VVD-minister van Binnenlandse Zaken... Johan Remkes liet van zich horen. Volgens hem zit er geen diepere gedachte achter die bezuiniging. Ik vergelijk deze discussies wel eens een keer... met discussies op gemeentelijk niveau... over investeringen in de riolering. Het zit onder de grond. Je ziet het niet. Uh, maar als er iets gebeurt als je te laat doet, dan heb je later onevenredig veel nadelen en hogere kosten. Het lijkt erop dat er de laatste tijd weinig dreiging is van terrorisme in Nederland. Kan de IVD daarom best met wat minder geld toe. De rest van Nederland bezuinigt immers ook. Of brengen we hiermee de veiligheid van ons land in gevaar... en moet het huidige budget dus blijven? Daarom deze stelling. Het is terecht dat er een derde wordt bezuinigd op het budget van de AIVD. En ik ga daarover doorpraten met Madeleine van Torenburg van het CDA. Dag, mevrouw van Torenburg. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Veiligheid is onbetaalbaar. Nee. Informatie kunnen we ook van buitenlandse inlichtingendiensten krijgen. Ja.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 Mevrouw van Torenburg, wat zegt u over die stelling? Eens of oneens? Oneens. En waarom? Omdat ik het uh, reëel vind dat we overal kijken of we wat zuiniger kunnen doen. Alle departementen krijgen een korting. Dat is allemaal prima. Maar kijk eerst naar wat voor taken je ergens wil neerleggen... en hoeveel geld daarbij hoort. Wat hier is gebeurd, is dat eerst is gezegd... we schrappen de buitenlandtak, dan doen we daar 70 miljoen af... Vervolgens heeft de minister zelf in het beraad met de ministers... onderling al gezegd, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Nou, weet je wat, dan laten we die buitenlandtak ook gewoon bestaan. Maar we laten wel die bezuiniging in stand. Dan zitten er gewoon dokters van Leeuwen terecht... ook zo'n topman van de veiligheidsdiensten... Ja. gezegd, van, dit is gewoon totaal 0,0 visie. Ja. En dat is risicovol. Je kunt natuurlijk altijd kritisch kijken. Dat doen we ook op andere onderdelen bij de politie. Overal in de zorg, in het onderwijs. Kan het efficiënter? Kun je beter samenwerken? Kun je zuiniger zijn? Dat moeten we doen. Iedere burger moet dat en ook de overheid. Maar zonder dat je van tevoren denkt... welke kerntaak willen we dan afstoten en dan... Een derde bezuinigen, ja, dat is gewoon ondoordacht prutswerk. Maar hoeveel zouden er dan wel af kunnen bij de AIVD, wat u betreft? Nou, ik denk dat je eerst eens moet praten met de AIVD. Dat vond ik eigenlijk ook wel schokkend. Dat je zo'n bezuinigen inboekt zonder dat er één telefoontje naar de AIVD is gegaan. Je gaat zo'n, als, als je als kabinet ik weet, het zelf nog bij de vorige formatie. dan kom je met ideeën over waar je geld vandaan kan halen. Zijn er mensen mee bezig? Dan ga je om de tafel zitten. Wat is reëel en wat niet? Zeker als de belangrijke taak is. In dit geval is dat niet gebeurd. De AIVD wist nergens van. Die waren flabberd. Dat kan niet. En vervolgens uh, kom je met elkaar om die tafel... en dan ga je kijken van nou welke kerntaar kunnen we afstoten. Kunnen we wat geven aan de militaire inlichtingendienst? Kunnen we wat minder veiligheidsonderzoeken doen... Naar, uh, die we te pas en te onpas voeren? Allemaal prima kan je best doen. Ik, ik schat zo, maar dat is, goed, dat is uh, ook schaamteloos... natte vingerwerk bijna. 10% moet iedere organisatie lukken. Een keer een kaaschaaf eroverheen, zuinig zijn, kritisch zijn... Mm. moeten we allemaal. Maar als je echt meer wil bezuinigen dan 10%... en je gaat echt naar een derde toe, dan moet je eerst samen kijken... wat vinden we belangrijk met de AIVD? Welke taken hebben ze? Hoe kunnen ze die taken uitvoeren? En hoeveel geld hoort ja. daarbij? Want even die beslissing van Plastek om dat uh, verhaal... van die buitenlanddienst uh, terug te draaien... Daar staat u op zich nu wel achter, neem ik aan. Ja, maar ik vind het gewoon echt uh, gênant... dat je eerst zegt, we schrappen de buitenlandtak. Nou, dan gaan natuurlijk mensen zeggen... hallo, je denkt toch niet dat je informatie krijgt... als je niks ja, meer kan geven. Ja, ja. Nee, dan komen ze samen achter dat het eigenlijk toch wel erg dom is. En dan roepen in een, in een beraad... we hebben daar als CDA vragen over gesteld. Nou, dan krijg je gelukkig wel in eerlijk antwoord. Van ja, het was gewoon ondoordacht. En ja. we hebben uh, toch maar besloten dat we die buitenlandtak overeind houden. Maar by the way, die 70 ja. miljoen gaat er nog wel af. Ja, ja dat kan niet. Is het probleem... Met die Ivd ook, hè? want we hoorden vanmorgen ook een geheime dienstdeskundige... op de radio zeggen van uh, je, je krijgt eigenlijk pas info van buitenlandse diensten... als je zelf ook wat te, te, te, te geven hebt. Dus het een beetje voor, voor wat, hoort wel wat. Natuurlijk, en dat kan je nog steeds kritischer doen. We werken ook in ambassades met andere landen samen. Je kan best daar een beetje uh, uh, zuinig zijn. En, uh, en de een iets meer van dit en de ander iets meer van dat. Dat kan allemaal prima, maar heb het daar eerst over met elkaar. Want het is wel de veiligheid van de gemiddelde hm. Nederlander. Hm. Dit is gewoon de burger op straat die er... Van uit moet kunnen gaan dat de overheid op een goede manier met hun veiligheid omgaat. Ja. En dan is dit gewoon onverantwoordelijk geprutst. Er zijn ook partijen die zeggen, er is echt de afgelopen tijd wel heel veel geld ook naar die AIV toe gegaan. Hè? De SP bijvoorbeeld zegt dat, de Kamerlid Ronald van Raak hebben we even gebeld vanmorgen. Uh, die zegt dat het totale budget is uh, sinds het begin van deze eeuw drie keer over de kop gegaan. Ja, maar dat komt omdat de IVD meer taken heeft gekregen... die wij hier in de Kamer met elkaar bediscussieerd hebben. En dat er een dreigingsbeeld was waarvoor we dachten... daar moet meer geld bij, want wij willen dat mensen gewoon... naar de markt kunnen in hmm. Nederland. En we willen dat kinderen gewoon in een schoolbus maar kunnen. Maar is het dan te makkelijk spreken? om te zeggen als die dreiging afneemt? Want dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Hè? Je hebt altijd die prachtige codes die we dan horen. Nou, we zitten de laatste jaren al, al, al redelijk veilig... Dat, dat je daar dan weer wat geld weghaalt. Ja, maar dan kijk ik toch even ook als voormalig uh, justitiedirecteur... je ziet ook dat dingen afnemen omdat je... van tevoren dingen stuk kan maken. Dat je er dus tijdig bij bent om verstierend op te treden... waardoor iets niet kan ontstaan. En dat doet en, juist zo'n AIVD? Dat doen ze ook. En ik vind het belangrijk, laten we daar met elkaar over hebben. Wat doe je als AIVD? Hoe bereik je met elkaar dat het veiliger wordt? En als je eh, dat weet, dan kan je kijken hoeveel geld hoort daar nou bij hoort. En iedereen moet bezuinigen. Iedere burger die denkt ook... van gadverdarrie, ik, ik, ik vind het al zo moeilijk, maar het zal wel moeten. Dat moet ook de overheid. Mm -hmm. Maar laten we dan met elkaar eerst afspreken... welke taken, welke kerntaken we overeind willen houden. En dan gaan we gewoon daar mm. ook in snijden. Want in in het regeerakkoord staat dat bepaalde AIVD-taken uh, best ook naar de politie kunnen... of misschien wel naar het leger kunnen. Uh, die hebben bovendien toch ook een inlichtingendienst? Ja, maar dat is toch raar. Uh, als ik uh, maak het even heel simpel. Als ik boodschappen ga doen en ik besluit ineens dat ik die boodschappen niet meer doe... maar u doet die boodschappen, worden die boodschappen dan goedkoper? Nee. nee, de taken blijven hetzelfde. Dus ik denk, dat zei vanochtend ook iemand van de AIVD... we kunnen wel zeggen dat bepaalde taken van de AIVD... weggaan naar de AIVD en dan naar de politie gaan. Maar dan krijgt de politie daar dus meer taken... en moet ze dus meer geld hebben. En dat is per saldo geen bezuiniging. We willen met elkaar een beetje zuiniger zijn als overheid. We gaan niet de burger voor de gek houden door dat te zeggen... ja, we hebben zo stoer bezuinigd op de AIVD... terwijl we het vervolgens bij het leger en bij de politie neerleggen. Hm. Wij willen gewoon dat iedereen weet waar... aan. Waar geven wij ons geld aan? Waar betaalt de belastingbetaler voor? Nou, Dat is voor veiligheid voor een deel. Wat doen we dan? Hoeveel kost dat? En dat leggen we netjes verantwoording bij elkaar ja, af. Ja. Eh, op onze site zegt iemand... Eh, van, eh, het probleem is misschien ook een beetje... Dat, dat niet duidelijk is, laten we zeggen... voor ons, de leken, waar die kosten nou zitten. Want het is natuurlijk allemaal ja, een beetje een geheime, geheime gedoe allemaal. Ze dus gaan natuurlijk niet achter de komma vertellen... waar ze precies mee bezig zijn. Eh, en die meneer of mevrouw zegt ook... Van, ja, dan kan je, als je er meer inzicht in hebt, kan je pas grappen naar keuze. Bent u daarmee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want er zijn natuurlijk, uh, iedereen snapt wel dat je niet over alles van de inlichtingendienst uh, kan spreken. Maar ik weet nog wel goed dat ik opa met ook een keer een AIVD-meneer op bezoek had. Die ging mij helemaal doorvragen over een persoon die een bepaalde baan kreeg bij de overheid. Een best belangrijke baan, maar ik viel niet van mijn stoel. Dan denk ik, waarom moet dan uh, uh, 2,5 uur een aivd medewerker daar rapporten over maken en analyses doen? Misschien kan je daar wat kritischer op zijn. Dat doet de AIVD ook. En zo zijn er best wel wat andere taken. We hebben een MIVD, dat zien we heel veel mensen weten ook niet zo goed wat het verschil is. Dat is een hoort bij het leger. Ja, ja, ja. Kijk, natuurlijk als je de buitenlandtak hebt en je hebt een MIVD. Je, wat doen die dan voor verschillende dingen? Daar kan je over algemeen, in algemeenheden best wat over zeggen. En dan creëer je ook draagvlak. Maar ik vind als de, het lijkt wel een beetje op alsof het kabinet in ieder geval degene die de sommen hebben gemaakt zelf niet zo goed doorhadden wat nou eigenlijk de AIVD doet. Want anders hadden ze nooit gezegd: schrap die buitenlandtak maar af. Ja. En dan vervolgens: nee, toch maar niet, want dat is wel een beetje onverstandig. En we gaan we het toch bezuinigen. Maar we weten zelf al niet eens hoeveel. Want u gaf terecht aan 70 miljoen. Dat staat in alle stukken. Maar ergens roept Plasterk ook ineens als de minister van Binnenlandse Zaken roept een keertje 50, dan roept hij een keertje 45 dan weer 70. Het moet echt duidelijker zijn hoe de overheid omgaat met middelen die ja. wij inzetten voor onze veiligheid. Wij spraken Sibrand van Huls vanmorgen oude aivd baas en die zegt ook inderdaad nou ja, als je een onderzoek in het buitenland doet bijvoorbeeld, dan heeft dat vaak ook raakvlakken met het binnenland of omgekeerd, dat je hier bezig we met een onderzoek en dan, ja, dan eigenlijk hakt alles in elkaar. Dus het lijkt me ook heel moeilijk om daar zomaar iets uit te halen en, en, en daarmee dan een bezuiniging op de bal te halen. Nog even naar de laatste ja, tijd. De weer een slimme ziebrand. <laughs> ja, ja, ja. zeker. Ja. Oh ja, ja. Oh ja. Oh, die van nu het houtsuboot, ja. Ja. Ja. <laughs> Uh, nee, nog even, want de, de IVD ligt de laatste tijd natuurlijk wel een beetje onder vuur. Hè? Ja. We hebben dat ge gedoe gehad rond die twee telegraafjournalisten. Dus dat zeggen mensen dan ook. Ja. Van, ja, hebben ze daar dan tijd voor om, om journalisten af te luisteren? Doe dat dan maar niet en, en, en richt je op die veiligheid vooral. Uh, ja, dat is ook zo. Natuurlijk moeten ze uh, de dingen die ze doen goed doen. En als ze het fout doen, moet je ze uh, daarvoor ook genadeloos afstraffen. Dat is allemaal waar. Maar nogmaals, kijk dan eerst wat je wil dat ze doen. En zeg dan hoeveel geld hoort daarbij... Daar gaat het een beetje vanaf. Want iedereen moet de broekrim aantrekken. En dat is het dan. En niet uh, zonder dat je zelf eigenlijk doorhebt... welke taken door wie worden uitgevoerd. Gewoon maar een derde eraf halen. Dat is een beetje onverstandig. Nou, en en we, ik... Co-Adriaans had het over over scorebordjournalistiek. Maar dat is in, in dit geval misschien ook. Want ja, we horen inderdaad niet zo heel veel van, van de AIVD. En uh, ja, dan heel af en toe uh, gebeurt er natuurlijk iets. Uh, pas geleden nog in zo'n vakantiepark in Zeeland. Daar was de AIVD ook bij betrokken. PKK-bijeenkomst. Er we, we ja. werden mensen opgepakt. Ja. Uh, dan zie je het. Maar u ja. U zegt eigenlijk van je moet juist kijken naar die dingen... die in een vroeg stadium al uh, de nek om worden gedraaid. Want daar zijn ze juist uh, het allerbelangrijkste voor. Doen ze ook. Ik weet dat uh, nog vanuit justitie dat dat af en toe gebeurt. Dat er sneller uh, inzicht is. Dan kan je iets kleins oprollen... zonder dat je straks met iets mega's te maken hebt. Daar zijn allemaal de AIVD-mensen mee bezig... om ervoor te zorgen dat wij gewoon op straat veilig kunnen leven. En uh, ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Uh, je zegt nog iemand, ik ben het wel eens met de stelling. Ik vrees dat de AIVD niks anders doet dan het werk dat de CIA en de Mossad... hier. Doen, dat ze dat gewoon nog eens dunnetjes overdoen. Laten ze maar fuseren, dat scheelt een hoop geld. Verschil zal het niet maken. Het was toch al drie handen op één buik, zegt deze meneer. Op de ja, ja, ja, maar dan krijg je een beetje wat we eerder hebben gemerkt... dat de CIA allemaal informatie geeft die helemaal niet waar blijken te zijn... op basis waarvan wij onze beslissingen nemen... en dan komen we erachter dat we dat op verkeerde gronden hebben gedaan. Daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon dat wij een eigen fatsoenlijke veiligheidsdienst hebben. Ik wil niet afhankelijk zijn van andere landen met hun andere belangen. Samenwerken, prima... Maar uh, wij hebben onze eigen belangen. En dat is de veiligheid van onze burgers. En dat, dat kost wat. Wees daar kritisch op. Maar denk wel van tevoren na welke kerntaak je zomaar uh, uh, met het badwater wegspoelt. We ja. nou, gaan kijken wat onze luisteraars vinden, mevrouw Van Torenburg. U blijft meeluisteren. Dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. En uh, de aftrap is altijd een mooi. Uh, staatje op onze site, want daar kunnen we een beetje zien welke kant het op gaat. Uh, ruim 800, bijna 900 mensen hebben daar intussen gestemd op de stelling. 46% is het eens, 54% oneens op die stelling. Dus het is terecht dat er een derde wordt bezuinigd op het budget van de AIVD. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik ben het zeer oneens met de stelling en ik kan me volledig aansluiten bij wat mevrouw van Torenburg net zegt. Je bent een Nederlandse staat en we hebben met onszelf in eerste instantie te maken. We zijn een open democratie en dat is altijd heel aantrekkelijk voor, voor allerlei mensen met, met, met slechte bedoelingen die in deze maatschappij graag wat willen spioneren. En dan heb je een, een dienst als de ASVD nodig. En, en het feit is dat in 1993 uh, meneer Lubbers al besloot nou, de inlichtingendienst buitenland af te schaffen. Dat gaf wel aan dat het, het, het, het een bijzonder onverstandige zaak is. Je moet niet uh, parasiteren of klaplopen, kun je dat ook noemen, op, op, op de zaken van, van, van buitenlandse diensten. Nogmaals, het werkt op basis ja. van, van wederkerigheid. Als jij niks te bieden hebt, ja. dan krijg je ook niks. U, u, u, u zit er wel aardig in, geloof ik, of niet? Uh, ja, dat mag ik zo. Zat er aardig in kan je beter Oh, u heeft u ja. bij de IVD gewerkt? Uh, ja. Oh, oké. Okay. Ja, het is niet zo gebruikelijk om dat uh, zo te zeggen, maar ik bedoel oh. dat dan maar op basis van uh, oh, okay. het goed oké maar, maar dan uh, snap ik ook dat u dit inderdaad allemaal zegt. Ja. Maar het is echt, hoor, ik sluit me volledig aan wat mevrouw Van Thormeur zegt. Je moet als Nederland, wij zijn gewoon Nederland en we hebben onze belangen. Het is ook, daarnaast is het heel onverstandig om, om ook te op bezuinigen op defensie. Dat moet je gewoon niet willen, dat mm. moet je ook niet doen. Nee. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met C.B.H. Uh, Jurdersen. Hallo. Hi. Hi. Um, hoort u mij? Ja, ik hoor jou heel uh, goed, ja. Okay. Hoor je mij? Okay. Ja. Ik, uh, ik hoor, ik ben uh, met de standpunt uh, eens dat betekent eigenlijk dat ik uh, denk van uh, wij uh, moeten veel meer investeren in onderwijs, in de zorg... En uh, nou, veiligheid, wij moeten veilig zijn. Er wordt al voldoende geïnvesteerd in veiligheid, vind ik. We zijn veilig. We moeten ons ook niet bang maken. Met die islamitisme. is het ook zo geweest dat er allemaal in soep is uitgelopen. Ik bedoel, uh, we moeten elkaar vertrouwen en vanuit uh, menselijkheid uh, ons uh, nee. beleid uh, voortzetten. En okay. ook de bezuinigingen. Punt dus ik zeg... Veel meer in de zorg en veel ja, meer ja, in ja. onderwijs investeren. Je mag best bezuinigen de AIVD. inlichtingen je dus naar, uh, wie zijn onze vijanden. Ik bedoel uh, 100.000 jaar. Het punt is duidelijk mevrouw oh, cool. intussen. Het punt is okay. intussen allang duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, ja, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Fijtens uit Leeuwen vandaan. Dag. Nou, ik vind het... Goedemiddag. Ik vind het dus heel belangrijk wat die mevrouw dus ook zegt... ...daar die bij u zit van... ...veiligheid is het allergrootste goed wat we maar kunnen bedenken. We hoeven niet eens zo ver meer te gaan van 40, 50 jaar terug. En dan hoeven we niet eens zo ver te gaan... ...dan kun je wel nagaan wat er toen gebeurd is. Ik vind gewoon, er wordt over ons... wat een beveiling over de mensen. Over ons allemaal. Ja, ja. En als je daarop gaat dan loopt het vroeg of laat eens een keer helemaal uit de handen. Dan zijn altijd mensen die dit beluisteren, ja, ja. die dat horen. Okay. En daar wil ik niet naartoe. Dank u wel. StampetNL, goedemiddag. Goedemiddag, Goeiemiddag, gesprek met Van Leeuwen uit Zutphen. Uh, de AIVD, ik ben het eens met de stelling. De AIVD heeft namelijk grote wettelijke bevoegdheden... om zonder mee te weten van betrokkenen informatie te verzamelen. Maar als deze instelling er niet in slaagt... om binnen 14 dagen over de... Inmiddels afgetreden staatssecretaris Cover een goede risicoanalyse te maken. met zijn positie als gedeputeerde. in zaken al dan niet ergens wonen. of eventueel fraude. Mm -hmm. Zo'n club. die verdient de brevet van onvermogen. En wat mij betreft. is dus een bezuiniging. op Defensie. op dat onderdeel zeker aan de orde. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Worden wij nu afgeluisterd misschien door de AWD. Hallo? Ik hoor mezelf wel rondgalmen, dus het zou best kunnen dat we worden afgeluisterd. Nou, dat is niks zo. Stam.nl, goedemiddag. Dit is helemaal stil. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Rens. Wens. Hi. Uh, ik wil even aan mevrouw Torburg vragen of ze thuis ook op zo'n manier te werk gaat. Of dat ze eerst gaat kijken in wat voor huis ze wil wonen en wat ze te eten wil hebben. En dat ze dan pas kijkt hoeveel ze verdient. Ja, het is heel simpel volgens mij. Geld wat er nu is, dat is er niet. En als zij wel in de AGD wil blijven investeren, ja, dan zal het ergens anders vandaan moeten komen. En daar gaan ook weer mensen op hun achterste benen staan, ja, ja. zoals een publie publieke omroep ja, enzovoort. Ja. ja, je zegt eigenlijk van, eh, want dat is inderdaad met, met alles zo, wat het kabinet, eh, in, in, laten we zeggen, in de vijver gooit, eh, elke steen, bezuinigingssteen, dan is er altijd wel weer iemand die klaar staat en zegt van, ja maar prima dat er bezuinigd wordt, maar niet bij ons. Precies, precies. Ik bedoel, uh, ik geloof dat we de discussie over de publieke omroep ook... Uh, in den treuren voeren, uit den treuren voeren. Uh, ik bedoel, het kabinet gaat op, elke op elk vlak op die manier te ver. Ja. Eerst gaan ze kappen en daarna gaan ze kijken wat eigenlijk de prioriteiten zijn. Ja, ja. Maar ja, uh, goed. Het is uh, een logisch gevolg. Duidelijk wat je vindt. Dankjewel, Rens, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het oneens met de stelling. Ik maak me ook grote zorgen over de AIVD. In België staan uh, de geheime agenten gewoon op Facebook... En in Nederland melden voormalig geheimagenten zich gewoon via stand.nl. Dat is de eerste inbellen. Ik, ik weet niet of hij een geheimagent was. Dat heeft hij niet gezegd, natuurlijk. Dat nemen nee, we dan maar even aan. Maar... Dat gaan we onderzoeken. <laughs> ja, ja. Ik, denk, ik ben het oneens met de stelling. Ik denk dat dit een nieuw voorbeeld is van haastwerk door de onderhandelaars in dit kabinet. En ik ben het met uw gast, mevrouw van Torenburg, eens. Dat het lijkt alsof er gewoon een kaasgraaf over de AIVD wordt gehaald... zonder dat er over is nagedacht, wat ook Remkes zegt. En ook uit uw inleiding blijkt dat een onrechte het beeld bestaat... dat Nederland veilig zou zijn. Mm. Misschien dat de zichtbare terrorisme-dreiging wat is dus afgenomen. Maar veel daarvan speelt zich inderdaad juist ondergronds af. Dat zie je juist niet. Ja. En er is bijvoorbeeld volop economische spionage in Nederland... door China, door Rusland, et cetera. Iets wat wordt onderschat door media en burgers in Nederland. En dat naast de kerntaken van de AIVD vind ik ja, allemaal erg belangrijk. En ik vind het erg onwenselijk dat daar zomaar... rond in het wilde weg een derde van ja. wordt afgehaald. Duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie. Ben ik in uitzending? Ja, zeg maar. Voor de ik spreek met van Willem Schuilkens. Uh, nou, ik, ik, ben, uh, ik ben het er wel volledig mee eens dat het bezuinigd moet worden. Uh, op de manier waarop dat nu gebeurt, Zo, uh, zomaar in het wilde weg, ben ik het helemaal eens dat dat niet de bedoeling is. En, uh, maar ik ben, zeker, uh, ja, ben het er zeker mee eens dat er uh, in ieder geval bezuinigd moet worden. Uh, want ja, zoals met heel veel overheidsinstellingen wordt er, wordt er gewoon maar geld weggegooid, wordt er gewoon maar... Uh, geld aan dingen gegeven wat, wat uh, ja, geld weggooit, eigenlijk. Mm -hmm. uh, terwijl, de, terwijl het inderdaad net zo goed aan de, aan de zorg besteed kan worden, aan, de, aan, de, aan het onderwijs en dergelijke. Maar veiligheid, maar veiligheid, veiligheid is toch ook belangrijk? Dat onze de, veiligheid in de nee, gaten wordt gehouden? We uh, be begrijpen niet verkeerd. Daar ben ik ook helemaal mee eens dat veiligheid zeer belangrijk is. En ik ben ook het eens met de vorige spreker. Uh, dat, dat, dat zeker uh, ja, de, de, de, de, de veiligheid in Nederland, dat daar heel duidelijk naar gekeken moet worden. Maar ik vind wel dat er heel, heel goed, zeker in, bizar-, in, in crisistijden, moet gekeken worden van waar geef je het geld aan uit. Ja, duidelijk. Dankjewel. Nog eentje dan. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met meneer Loet, heb uit Rotterdam. Goeiedag. Goeiedag. Nou, ik wil vragen die vrouw bij jullie in de studio. Wanneer waren wij onveilig? Ik ben namelijk 37 jaar in deze land. En ik voel me nog nooit onveilig. Maar toen heette dat die institutie, toen heette BVD. Nou heet die IVD Peperdoorn en een uitroeping. Nou ja, goed. Er is natuurlijk wel wat gebeurd in de wereld. 9-11 hebben we gehad. We hebben hier twee moorden gehad... die nogal opzien hebben gebaard. Duk Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Het is inmiddels uh, uh, niet in handen van een AIVD. Want uh, als ik mij herinner, de datum van AIVD in de afgelopen acht jaar, behalve het laatste jaar, mm. dan hadden ze ieder jaar rondom deze tijd een of andere Marokkaanse huis binnengevallen en vader in elkaar geslaan. En de oh. volgende drie dagen daarna is ze een geboden. aangeboden. Dat was foute tip van een gestoorde vrouw uit Brussel. Mm. Nou. Nee, weet maar zo is het ooit, Maar de nee. nee. Meneer, uw lijn is heel slecht. Dus ik ga, ik ga dit afbreken, want anders is het echt niet meer te verstaan. Dank u wel dat u gebeld hebt. We gaan snel terug naar Marlene van Torenburg, eh, CDA-Kamerlid. Um, eigenlijk, wat die, wat die laatste meneer toch in het begin ook even zei, dat, dat hebben we meer gehoord ook in de telefoontjes. Van uh, ja, hoe onveilig is het eigenlijk nog in Nederland? Dat is wat veel mensen zich ook afvragen. Nou, dat is een terechte vraag. Ik denk dat we inderdaad uh, gelukkig kunnen zien dat het uh, op belangrijke onderdelen best veilig is. Maar maar wij moeten dat niet te grabbel gooien. Daarom vond ik het wel heel erg interessant ook... Uh, wat de meneer van de uh, AIVD eigenlijk zelf zei. Ja. Je, we hebben wel iets, iets te koesteren. We hebben een open democratie, we hebben iets te koesteren. Dus we moeten er met elkaar voor zorgen dat we dat behouden. We moeten niet in een of andere tweede rangs dienst zijn. En terecht zeggen mensen, overal moet worden bezuinigd. Uh, uh, andere meneer zei nog even, van, nou, hoe doet mevrouw van Doornburg dat zelf? Ja, je moet de tering naar de nering zetten, absoluut. Mm. Dus ook bij de AIVD. Maar laten we dan eerst goed kijken met elkaar... Uh, welke kerntaken uh, zo'n AIVD heeft. Mevrouw uh, Jurdissen zei van nou, we moeten het geld uh, ook geven aan zorg en aan onderwijs. Daar begint het. Dat is allemaal waar. En juist daarom moeten we ieder, ieder dubbeltje, ouderwetse praat, maar ieder dubbeltje omdraaien om ervoor te zorgen dat je die goed besteedt. Maar we hebben wel iets te koesteren. Er zijn inderdaad ook andere bewegingen... Uh, dat we gaf, uh, ik meen, uh, meneer Renzel aan... en later ook nog even over economische spionage. Ja, we moeten natuurlijk, we moeten gewoon zorgen dat we daar bovenop zitten. Daar moet je kritisch op kunnen zijn. Het gaat ergens over enig historisch besef meneer Feitsma uit Leeuwarden gaf dat aan, is ook van groot belang. Dus ik denk dat we met elkaar uh, kritisch moeten zijn... op iedere euro die we uitgeven. Maar niet zomaar, en dat werd er een paar keer... Uh aangegeven. Het is een beetje in het wilde weg bezuinigen. Ik denk dat dat een, een groot probleem is. Er is niet goed over nagedacht. Ja. Ga met elkaar om de tafel. Kijk welke kritische uh, processen overeind moeten blijven. Een andere manier zei nog even... ja, uh, die koverdaas hadden ze beter in de gaten moeten houden. Nou, ik denk het daar wel doorgevraagd. Dat, dat, dat, u, dat had u toch wel voor ze kunnen doen? U ja. zat er heel dichtbij, daar in de kamer. Nou, hij kwam natuurlijk binnen. En toen was, stond alles al nou, in de, de krant. Dus daar weg. heb je geen AIVD voor nodig. Als je maar een beetje had doorgevraagd. Maar goed, dat, dat zijn dingen... waar. De IVD wat minder overgaat, uiteindelijk uh, heeft dat zichzelf al opgelost. Maar wat belangrijker is, is dat we kritisch zijn met iedere euro en ervoor zorgen dat we weten welke taken we bij die IVD ja. willen laten. En zo zullen we uiteindelijk dat dossier moeten behandelen ja. en niet met een soort gegoogel dan weer dit, dan weer dat, onnadenkend. Maar van Torenburg, hartelijk dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. CDA-kamerlid is zij. Het is terecht dat er een derde wordt bezuinigd op het budget van de IVD. Dat is de stelling staat nog de hele middag op onze site, dus u kunt blijven reageren. Bijna duizend mensen hebben dat intussen gedaan. Ze 47% is het eens met de stelling, 53% is het oneens. We gaan naar Elsbeth Grütke voor de onderwerpen van Dit is de, de dag. dag. Inderdaad, nou, het uh, Hof van Discipline heeft net uitspraak gedaan in de zaak tegen... Bram Moskowitz. Oh, ja. en wij hebben aan tafel Marian Huske die een boek schreef over het geheim van Moskowitsch. Een portret is het van hem. En de vraag is, uh, ja, wat zal deze uitspraak nou betekenen? Want ze is al redelijk negatief over de mogelijkheid voor hem om weer terug te keren als advocaat. Nou, wat draagt deze uitspraak? Dit gaat nog weer over een andere zaak dan die ja. van een tijdje terug. Ja, dit is de belediging ja. van ja. een raadsheer waar het over ging. Nou, verder praten we ook nog over de DJ-zaak. De Australische DJ's zijn die nou echt zo schuldig als we allemaal denken. En we gaan het ook nog hebben over Egypte. Over wat? Egypte. Egypte. Egypte, oh, je ja. weet Egypte. Egypte. Uh, tuurlijk, ja. Uh, Oké, okay. nou, we gaan luisteren zometeen. Ik verstond het gewoon even niet, hoor. Uh, dit is de dag, zometeen na twee. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.